Volgens een woordvoerder zijn er in Rotterdam opvallend veel ernstig gewonden door vuurwerk. Maar ook zijn er veel ruiten gesprongen door zwaar vuurwerk. In Medemblik in Noord-Holland is gisteravond een man van de 51 omgekomen door vuurwerk. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd en of er sprake was van illegaal vuurwerk. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de avond. Het slachtoffer overleed ter plekke. Twee jaar geleden vielen voor het laatst doden door vuurwerk.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 Nog steeds wakker. Met Martijn Middel en Anne de Jong. Goedendag. Hey. Twee minuten over drie alweer. Ja, en uh, we zijn begonnen aan uh, 2014. 1 januari 2014 is de datum. Twee minuten over drie is uh, de tijd. En uh, Martijn, ik ben me ontzettend aan het vermaken. Nu al in 2014. Ja, sowieso. Uh, uh, u moet zich voorstellen, normaal gesproken in deze nacht... hoort u allemaal nieuws, interviews en dergelijke... maar denkt u dat er nog één interessant persoon, nuchter is om ons iets te vertellen over ja, we, politiek of wij, wij over. We hebben de gok niet genomen. Wetenschap in ieder geval we hebben het niet geprobeerd en in plaats daarvan geven we ook veel en veel liever u de ruimte deze nacht op en, Radio 1. En dat was reuze gezellig in het eerste uur. Laten ja. we dat vooral vasthouden. 0800 1121 0800 1121 voor al uw verhalen, voor het aanvragen van platen, um, uh, misschien iets te klagen of te reageren. Het ja. maakt ons eigenlijk uh, helemaal niet uit uh, als u alleen al mensen gelukkig nieuwjaar wil wensen. Daarvoor is 0800 1121. En uh, ik zei net al, we hebben niet alles qua muziek. Want nee. wij waren behoorlijk verbaasd dat van deze band eigenlijk dit het enige nummer was. Klopt inderdaad. Dat is uh, gek. Arrow Smith. Hoort uh, toch. Ja, Love L in an Elevator hoort erin te staan. Ja, uh, yeah, en uh, I Don't want to Miss a Thing. Het staat er allemaal niet in. Deze zal we er wel niet in staan, dus wees niet teleurgesteld als we hem niet uh, hebben. Uh, 0801121 hadden we hem al genoemd. Daar mag u op bellen, want we willen zo graag horen wat u te vertellen heeft. En dan uh, praten we over een paar minuten met u na nou, Dream On. Op Radio 1 Dream On. En zo beginnen we het derde uur van 2014. Ja. Eigenlijk hartstikke goed. Met... Uh... Er slapen al mensen, maar er zijn gelukkig ook nog uh, mensen wakker. Uh, en uh, daar zijn we heel erg blij mee. Want uh, deze uitzending is vooral ook van u, de Radio 1-luisteraar. Laten we samen met u dat nieuwe jaar uh, inluiden. Wij hebben inmiddels al wat nieuwjaarswensen uitgesproken... maar er zijn nog meer mensen uh, die dat willen. Wellicht Hans van Giffen uit Utrecht. Uh, uh, Hans? Hans van Geffen. Geffen. sorry. Uh, uh, goeienacht. Uh, uh, goeienacht. Uh, uh, ik wou jullie uh, gelukkig nieuwjaar wensen. Dank u wel. Nou, uh, en van hetzelfde. ik wou ook zeggen tegen de mensen thuis ook zo... Als ze zelf iets willen en ze staan erachter... en al zegt iedereen dat het anders is... moet je toch je zin doorzetten. Uh, Want ik zal je een verhaaltje even vertellen. Ik uh, leerde 34 jaar geleden mijn partner kennen... Mm -hmm. rond de kerst. En uh, met avond zijn we samen gaan wonen. Twee, ja, in, in twee weken, zeg maar. In ja. twee, twee weken al besloten gaat... samen te wonen. Wat zeg je? En na twee weken wist u al, dit is het, ik ga ja. samenwonen. Ja, we hadden allebei echt het gevoel voor elkaar van... Uh, Liefde het. op het eerste gezicht? Ja. Het bestaat? Ja, maar ook helemaal met praten en alles en zo. We hadden allebei het gevoel, dit is het. Nou, en ik zei vertellen, we, we, uh, we leven nog uh, samen 34 jaar. Hm. En nog steeds zo verliefd als die eerste twee weken? Nee, die verliefdheid die gaat weg, het wordt een houden van. Dat is, dat is ook of, echt zo? Dat is echt ja, het is echt. Want je maakt natuurlijk ook wel eens dingen mee. Dat je ook wel als je thuis wil pakken en weg wil lopen. Mm -hmm. Die momenten zijn er heus wel eens. Maar dan zet je weer door. En dan is het net of je weer meer kracht krijgt. En naar elkaar toe. En dat je dan eh, elkaar nog meer gaat waarderen daardoor. Ja, u heeft, u heeft uh, uiteindelijk uh, op lange termijn nooit een keer het gevoel gehad van. Nou, uh, uh, uh, ik weet het niet meer? Nee, met een partner bedoel je? Mm -hmm. Nee, nee, nee. We zijn tien jaar geleden getrouwd. Maar toen konden we pas trouwen. Dat kon 34 jaar geleden niet. Nee, nee. Dus we hebben ontzettend tegen de stroom in moeten zwemmen. Om ons, heen al dat... om ons heen altijd. Ja, dat heeft me altijd heel erg geïntrigeerd. Want ik, ik neem dan aan dat u... Uh, uh, uh, van hetzelfde geslacht bent als uw partner... en dat dat de reden ja. was dat u ja. niet kon trouwen. Ik, uh, ja. ik, ik heb echt, vooral uh, als ik de laatste tijd hoor... dat dit in Frankrijk er nu doorheen is... dat het in de Amerikaanse staten uh, meestal kan... dat ik echt een beetje een, een trots gevoel heb voor Nederland... dat wij de allereerste waren in de hele wereld waar dat kon. Maar misschien ja. dat u ja. het juist van de andere kant ziet... dat u de eerste 24 jaar dat nog niet had kunnen doen. Nee, en, en, en kijk, toen ik mijn padden dus leerde kennen... ...toen was het de hele tijd anders, hè? Mm -hmm. Toen kon je er ook met niemand over praten, zelfs met, met familie nog niet eens ging het heel moeilijk. Nee. Uh, ik heb met mijn familie niet zo'n last gehad, maar met mijn schoonfamilie... ...is dat heel erg moeilijk geweest in het begin. Mm -hmm. en, uh, maar op een gegeven moment, nou echt, we hebben heel veel tegenwind gehad die eerste, eerste jaren, zeg maar. Maar we hebben toch doorgezet... En als je uh, in een rijtjeshuis woont, zeg maar, en je gedraagt je normaal... dan, ik bedoel, normaal bedoel ik dat je niet in je blote kont op een schip gaat staan of zo, oh. weet je wel. Dat bedoel ik. Ja. En uh, dan accepteren de mensen je heus wel gaan. Maar als je met je blote kont op een schip gaat staan, dan moeten mensen je toch eigenlijk ook accepteren? Ja. ja. Maar, maar hoe was dan dat, dat allereerste gevoel toen u, toen u hoorde dat u mocht gaan trouwen? Dat lijkt me zo'n overweldigend ja. gevoel. Toen was ik helemaal, uh, helemaal, nou, ik heb eerst nog een hele tijd gehad dat ik het niet wou. Dat ik uh, toch nog een schaamtegevoel had toen. En, uh, over u ja, zelf een schaamtegevoel? Rekenen, ja, toen de tijd, hè? Ja. Want je moet rekenen, ik, ik, ik, uh, ja. wij komen uit een hele moeilijke tijd. De ja. 60, dat kennen de mensen zich eigenlijk niet meer voorstellen. De 60 70 ja, uh, jaren. Daar nou, ja. kon je nergens over praten over ja. dit soort dingen. maar dan was je ziek en alles en zo. Je kon nergens over praten. Ja, ja, ja, de, de, de en het tijd. Het geloof, het geloof was toen heel erg sterk nog, weet je wel. Mm -hmm. Naarmate dat geloof minder werd uh, en alles en zo, kwam dit meer allemaal, uh, kregen we meer uh, uh, kracht en alles en zo. Ja. Wij hebben echt, echt moeten vechten voor onszelf, hoor. Uh, uh, uh, uh, meneer Vergeffen, uh, als ik, als ik, uh, of, of mag ik Hans zeggen? Tenma Hans hoor. Uh, Hans, als ik, uh, als ik je zo hoor, uh, dan, dan hoor ik dat we al heel veel hebben bereikt op het uh, vlak van, uh, ik benoem het maar even, uh, uh, uh, homorechten en de gelijkheid uh, uh, tussen uh, de on ongeacht je seksuele voorkeur. Zijn er nog ja. uh, uh, uh, uh, dingen of is er iets waarvan u zegt, in 2014 moeten we op dat gebied nog iets doen? Nou, dat vind ik moeilijk. Ja, eh. Uh, uh, uh... Ja. Nou, de conclusie Kijk, kan natuurlijk ook gewoon zijn dat we er, dat we er uh, voor het grootste deel gewoon zijn al. Ik geloof best wel dat, uh, dat je er bent. Kijk, het moet zo kunnen zijn dat je, uh, als je in de stad loopt, dat je hand in hand moet kunnen lopen. Maar wij doen dat niet, want we weten, als we dat doen, krijg je overal in welke stad je ook bent, krijg je volop commentaar. Hm. Wij zijn toch altijd enigszins voorzichtig. Ja, Snap dat... je wat ik bedoel? Ik, ik, ik snap het wel, want u wilt natuurlijk niet alle aandacht op u vestigen... en u wilt ook niet problemen uitlokken. Maar nee, ik, ik, wij zijn al, altijd best wel voorzichtig, weet je wel. Ik snap het, want nee. het, je hoort natuurlijk ook genoeg verhalen... over de, de, de, nou ja, geweld en de, de, discriminatie en al dat soort dingen. Ja. Nou, dat zie je maar pas geloven. Ja. Uh, de afgelopen zomer in Parijs, die jongen ja. die helemaal uh, zijn gezicht in het puin geslagen. Ja. Maar die liep ja. ook met zijn vriend in, in Parijs. Nou, zo'n zo moderne stad, zou je zeggen. We zijn, er, we, we zijn er nog lang niet. Maar ik ben wel heel nee. blij dat, dat u in ieder geval hebt kunnen trouwen. En de boodschap, de, want laten we terugkomen waarmee u begon. Was eigenlijk als je ergens in gelooft. ga dan ook gewoon ja. vol voor ook al zeggen ja, mensen af, dat het niet en kan. En, en je, je zal ook wel eens een keer een paar, een paar stappen terug moeten doen. Dat je denkt, het lukt niet. Maar nou, dan doe je een paar stappen terug... en dan ja. ga, je naar de hand, ga je weer een paar stappen vooruit. Het lijkt me en, een, en, een mooie boodschap voor 2014. Hans van Geffen, dank je wel dat je belde. En hij kwam binnen op 0800 1121. Dat is het nummer waar u ook gewoon naar mag bellen. En het is nog gratis ook. Uh, iemand die dat ook dat, dat deed was uh, Anke uit Veenendaal. Anke, goedenacht. Ja, goedenacht. Wat uh, is 2014 voor u op een bepaalde manier uh, uh, uh, mooi begonnen, of niet? Heel mooi. Vertelt u eens. Nou, ik woon begeleid. Uh, Anke, sorry dat ik, dat ik u moet onderbreken. Kunt u uw radio uitzetten? Want dat gaat heel erg galmen. Ik mag hem zo meteen weer aanzetten. Ik ben bezig. Ja, <laughs> doet u rustig <laughs> aan, hoor. Het is midden in de nacht. We hebben even de tijd. Ik kan er niet zo goed bij. Even wachten, hoor. Ja, hoor geen enkel probleem, Anke. Dus uit Veenendaal zeggen wij nog één keer 0800-1121. Ja. Ja. Kan altijd bellen. Heeft u hem inmiddels uh, uit? De radio heb ik uit. U, u woont begeleid, zegt u? Uh... Ik woon begeleid. En we hebben een hele gezellige avond gehad. Mm -hmm. We hebben olieballen gegeten. En pinpa-pet gespeeld. Oh, wat goed. Dat is lang geleden dat ik dat gespeeld heb. Heeft u dat gewonnen? Het was hartstikke gezellig. Heeft u gewonnen? Ik was op de tweede plaats. Ach. Man. <laughs> maar het, en, gaat, het gaat niet om het winnen natuurlijk. Nee. en Toen, heb ik, toen ben ik naar mijn kamer gegaan om tien uur. Mm. En toen heb ik tv gekeken tot twaalf uur. En twaalf uur heb ik een ex-vriend van mij... van twintig jaar geleden opgebeld om hem nieuwjaar te wensen. Mm. En hij nam en hij op? Deed, hij deed aardig. Ach, wat goed. Dus... En ik was weer helemaal in de zevende hemel. Hm. Ja, kunt u dat uh, gevoel beschrijven? Nou, dat ik heel gelukkig was ineens. Omdat ik nog steeds verliefd op hem ben. U bent nog steeds verliefd op hem na tien jaar? Twintig jaar. Twintig jaar. En u heeft hem tien jaar niet gesproken? Nee, ik heb hem... Twintig jaar niets gesproken. En u dacht toen u op uw kamer kwam, het is toch bijna 2014... ik ga hem gewoon eens bellen? Om twaalf uur heb ik hem gelukkig nieuwjaar gewenst. Ja, waar, waar heeft u het zo over gehad? Nou, hoe het met hem ging... En ik ben alcoholist en hij is ook alcoholist... Hm. maar ik woon nu begeleidend. Ik heb zes jaar geen drank, geen alcohol gedronken. En hoe is dat voor hem? Hij nog steeds. En, uh, maar ja, ik neem een beetje afstand. Want ik wil niet meer in de verleiding komen om weer te gaan drinken. Ja, nee, dat, dat, dat snap ik. Maar u zei net wel dat u nog wel verliefd op hem bent. Dat lijkt ja, me een ben... heel naar gevoel. Nee, lieve schat. Ik vind het juist een fijn gevoel. Ja, maar als u zegt, ik wil eigenlijk een beetje afstand houden naar hem. Terwijl u wel verliefd bent. Dat, als je verliefd bent, wil je, je geen afstand bewaren, denk ik. Nou, misschien is het mee, meer een, uh, een droombeeld van me. Oh, maar uh, droombeelden kunnen ook heel erg fijn zijn. Ja, dat geloof ik ook. En uh, uh, gaat u, denkt u, weer met hem afspreken? Of is dat, is dat wat u bedoelt met een beetje afstand houden? Misschien alleen bellen de komende tijd, tot, tot het met hem weer iets beter gaat? Ik wil alleen maar bellen. Ja. Hm. Want als ik weer bij, met, eh, bij hem thuis zou zijn dan zou ik weer mee gaan drinken. Dan wil oh, ik dat, dat, dat, dat moeten we vooral niet hebben. En ik ben heel erg blij voor u dat u in ieder geval van de dranken af bent gestapt. Zes jaar. Ja. Zes jaar, heel erg knap. Uh, uh, uh, Anke, uh, um, tot slot van, uh, van dit gesprek. Want aan elk gesprek komt natuurlijk weer een eind. Uh, ja. uh, uh, uh, u heeft ook Pimp Pampet gespeeld uh, afgelopen ja, avond. Uh, uh, ik wil toch nog wel even... U bent tweede geworden. Misschien, misschien dat we toch even moeten laten zien hoe goed u bent. En dan neem ik een... Uh, laten we een dier doen... Dus u moet een dier noemen en dan noem ik een willekeurige letter. Nou, laten we zeggen de letter S. S? Ja, een dier met de letter S. Slang. Ja, Oké, okay. ja, dank u wel. Uh, dat is... <lacht> uh, <laughs> S wilt u er nog één? Zullen we er nog één noemen? Een huishoudelijk ja. apparaat met een K. Een? Huishoudelijk apparaat met een K. Wie is moeilijker? Die vind ik wel een beetje moeilijk, ja. Ik zit zelf ook te denken, ik weet het ook niet hoor. Het is een, een koffiezetapparaat misschien. Oh ja, ah, prachtig. Oh, kijk. Ah, kijk. Het, staat het staat 1-1. Nou, nou, als jij de quiz nog even leidt, dan, ja, dan gaan we nu voor de, voor, voor voor de, beslissing. Voor de beslissing. Wie het um, eerst noemt. Even kijken, laten we zeggen, een kledingstuk met een S. F of S? S. U mag ah. eerst. Ik weet het niet. Ik denk aan uw voeten. Een S of een F? Een S. Simon. Van Simon. Oh, schoenen. Schoenen. Ja. Kijk, fantastisch. <lacht> Dank u wel. U bent ook in dit nachtelijke spelletje <lacht> Pimpampet. En we danken u voor uw verhaal. Ik, ik, ik hoop zo dat dat, dat, dat gevoel van liefde nog even blijft. Dat is een mooi gevoel voor u. En ik hoop dat u ook lekker slaapt zo meteen. Dank u wel, lieve schaats. Dank u wel. 19 minuten over drie alweer. Dit is de omroep WNL op Radio 1. Nieuwjaarsnacht en daarom wat anders dan dat u van ons gewend bent. Maar wat mij betreft, Anne, uh, niet minder leuk. Nee, absoluut nee. niet. Er is oh. nog een collega van ons binnengekomen we en zomaar opeens. Bellers, we hebben een collega die met. Uh, uh, van het ja, eiland. Ga maar bij de. Uh, ga maar ah, ja, ja, bij de zitten. Je hebt iets meegenomen aan een, aan een drankje uh, uh, dat goed past bij deze nieuwjaarsnacht. Rabarber Champagne. Rabarber Champagne, Ja, dat is van het eiland. Dat is een, uh, het eiland Schoedehoofdvlak. Ik noem het hier de uit het eiland. Maar daar kom ik vandaan. Ook net. Ja, fantastisch. Net hierheen uur gereden. Gereden. Ja, half uur geleden. Fantastisch. Ja, dus midden in de nacht, net na de, na de eerste nieuwjaarswens, de auto ingestapt. Fles meegenomen en ja, hij is, hij is ja, het, wordt, het wordt daar gemaakt. En dat is uh, die, ja, door een man in, uh, ik meen, Oudorp. En die doet het heel kleinschalig. Dus het, zijn, uh, het is vrij uniek, uniek spul. En uh, hij, hij doet het goed. Ik denk, ik neem no. voor die jongens zo'n fles mee. Nou, dus, en, uh, wij, wij zijn je er heel erg dankbaar voor. Nou, ik en heb het lekker van het nee, maar ik, uh, Even serieus, ik snap ja. niet meer dat mensen nog normale champagne drinken. Nee, dit heb geproefd. Nee, nee, nee toch? inderdaad. Nee, dat is een beetje zoeter, Een beetje nog zoeter dan normale champagne. Dus... Rabarber champagne. Ik ja. wist niet dat het bestond. Er, en, er, zit, er zit al de hele tijd iemand te tokkelen op haar gitaar. En ik ik, ik zou ook dat ik het heel lekker vind. Oh, mooi. dan iedereen krijgt hier natuurlijk rabarberchampagne. Eerst dacht ik, rabarber. En ik dacht ik, oké, okay, ik neem het wel aan. En toen ook ik net slukken dat ik is dacht ik, wow, vet. Precies wat ik dacht. Ja, ja? Nee, nee, maar ik sla bij het eten ook altijd over. Maar ze, ja, champagne, ja. En de maar. vrouwenstem in ieder geval die u hoorde, is die van uh, Meike Eering. Ik ga weer wat structuur in dit programma brengen, sorry oh. jongens. Uh, uh, want uh, uh, zij gaat liedjes spelen en we willen er graag zoveel mogelijk horen deze nacht. Uh, uh, Meike, suddenly, ja. plotseling, ja. Uh, uh, het. gaat het over? Een monster. En, en dan naar een... een een man die een monster wordt. En het is opeens Engels het is dan, minder, of niet? Ja, het, Dus ik heb ook een andere kant. Iets minder lieve uh, liedjes waar je, heel nou, je zo mee... Je hebt Bram net ook al vakkundig de grond Precies. in geboord. Wat zei je? je hebt Bram net ook al vakkundig de grond in geboord. Dat was ook niet zo lief. Nou, dat het klonk is, wel lief. Dat is artistiek artistieke vrijheid. Ja, ik is, toch... <laughs> nee, maar dit, dit is dus opeens dit is Engels. dat Die combinatie... Ja, toen... nee, ik, ik, ik, ik, uh, ik schrijf de laatste tijd vooral in het Nederlands. En ja. Uh, maar ik, ik, la, ik, ik probeer ook uh, vrij te houden dat ik uh, ook in het Engels... Perfect. Uh, Maaike Eering en Suddenly Live op Radio 1. He said, "If." Van Lee, Maaike Eering. Dankjewel voor dit moment. <tie> ja, voor half vier alweer. Uh, het schiet alweer op, hè. 2014. Nog een paar uur en de eerste dag is alweer voorbij. Nee, dat valt mij. Maar... Nee, de, de, dan gaat de dag beginnen. En die begint dan op Radio 1 met een, een volledig een nieuw uh, format. Een volledig nieuw aantal uh, uh, programma's. En tot die tijd hebben we eigenlijk gezegd... nou ja, als het dan zoveel gaat veranderen... mag uh, de luisteraar, de luisteraar die nu wakker is... nog een klein beetje inspraak hebben in... Uh, in ons programma. Daarom 0800-1121, 0800, -121 -0800 -121. De lijnen staan open. Uh, heb je een vraag? Uh, uh, heb je een plaatje? Aan uh, uh, en we hebben uh, iemand op de lijn. Nou, Goeienacht. Fantastisch. Ik, ik spreek met twee mensen tegelijk. U spreek ja. met twee mensen tegelijk? Ja, dat gebeurt soms bij de radio. Och, ja, die bel ik ook. Uh, nou, en, en u bent nu op de radio ook. Zeggen we er maar Ach, voor de eerlijkheid nee. bij. Jawel. U belt naar de radio en wij hebben gezegd dat de lijnen open zijn... Um, heeft u, laat ik het anders zeggen, gelukkig nieuwjaar. Ja, bedankt. De beste wensen, ja. hetzelfde. Ja, ja maar ik ben zo verbaasd. Waarom bent u verbaasd? <laughs> Omdat dit, ja dat is wel lang, er zou een heel nieuw programma komen. Ja, er gaan heel veel nieuwe programma's komen. Ja, maar M dit is ook nieuw, hè? Of niet? Nou, nou ja, op zich zitten we hier vaker, alleen dan maken we meestal een ander programma. Maar het is ah. op nieuwjaarsdag en er waren zoveel veranderingen, dachten we, nou dan gaan we de luisteraars gewoon de kans geven wat, ja. wat, wat inbreng te hebben. We doen het dus gewoon ja, een keertje. Ik wil heel in de fetties, maar dat is mijn radio die op mijn bed ligt. Uh, uh, de, blijf blijft vooral uit de buurt van die radio, want dan gaan we een beetje lopen. echoen. dat moeten we niet hebben. Uh, uh, met wie hebben we trouwens het uh, genoegen Adriana. Beumer. Goedendag mevrouw Beumer. Uh, uh, hoe heeft u de nieuwjaarsnacht beleefd? één oh, dag. <laughs> ja, leuk. Maar hoe Is het was het? Leuk oh, oh, ik ben er altijd als dood voor. Maar ik heb uh, maandag al boodschappen gehaald. En uh, zodat ik vandaag lekker niet de deur uit hoef. Hmm. En uh, morgen ga ik op bezoek, lekker met een taxi. Bij wie gaat u dus... langs? Eh, uh, vriend. Mijn, mijn vriend, ja. al okay. oh, jarenlang vriend. Mm -hmm. Maar u, u gaat de deur niet meer uit omdat u bang bent vanwege het vuurwerk? Ja, ik blijf liever thuis. Is dat ook iets wat u, wat u merkt... Uh, uh, ja, ik weet natuurlijk nog niet zoveel van u... maar is dat ook iets wat, uh, wat u merkt bij de mensen in uw omgeving? Dat ze ook bang nee, zijn van het vuurwerk? Nee, dat weet ik niet. No. Het, uh, dat zijn ook vaak mensen die getrouwd zijn of kinderen hebben. Mm -hmm. Maar ik vind het Nee, ik blijf liever thuis. Tuurlijk had ik weg kunnen gaan. Nee. <laughs> al dat en Oei, maar nou, ah, dat kun je voorbereiden. Hmm. Ja, ik vind het wel gevaarlijk. Ja, maar dan ga ik ook de deur niet uit. Hè? Uh, geen boodschappen. Die heb ik al lang gisteren. Ik had Dus u heeft thuis op de bank of op de stoel gezeten? En... Nou, lekker op... Uh, ja, ik heb uh, ik oh ja, tv, uh, TV gekeken. Mm. En uh, ja, nog wat anders. Maar uh, meestal. Uh, ah, ik maak het me makkelijk. Mm. Ik vind het leuk. En ik luister naar de gedonde. Mijn katzen <lacht> zijn een beetje bang. Die, die, die zie ik niet eens. Nee. <lacht> ik weet allemaal. Uh. Wat, wat, wat brengt u eigenlijk nog wakker zo om uh, twee minuten voor half vier? Oh, dan ben ik al thuis. Ja? Gewoonlijk. En dan lekker naar de radio luisteren? Ja. Ik vind dat altijd machtig interessant dat mensen midden in de maar nacht. Is nog... Dit is dat... nou op de radio. Dit is nou op de radio. Ja. En ik vind oh, het tot het nu toe weet... heel erg gezellig. Dus, dus u doet het hartstikke goed. Ik, wat bekwaadig. Ja, ik hoor <laughs> dat ding dan gint, Maar dat kan ik niet verstaan. Ja, maar dat bent u zelf ook. Als u, als u praat en u luistert tegelijkertijd naar uw radio. Ja, dan bent u het die we horen. Ach. Ja. Ja. Uh, uh, uh, voor mevrouw Beumer uh, uh, uh, um, we zouden heel graag nog een half uur met u praten... maar nee, dit, ik niet. wil toch weer richting een afronding. Al ja, ja, ja, ja, het is wel, het is wel is klaar tuurlijk, voor u, mevrouw Beumer Andere Bumer. mensen, wat zegt al, al, al, al, ja. <laughs> als u, plaatje? Als u iemand die op dit moment luistert... nou nog een, een, een, uh, een, een mooie wens voor, uh, de, voor het de, de komende de jaar moet toewensen. Mens uh, nee, geen mensen die ik ken. Maar mensen die voor mensen in het algemeen? Ja, er zijn meer mensen dan voor Martijn. En zeker oude mensen, of, of mensen die om de een of andere reden alleen moet, moeten zijn... en het eigenlijk niet willen dat ze leren zichzelf te vermaken. Mm -hmm. eh, dank u wel, mevrouw Beumer. Ik eh, dank u hartelijk voor deze mooie eh, wens en deze goede wijsheid. En, ja, echt waar? Jazeker. En, en als u dadelijk gaat slapen, wens ik u een hele rustige nacht toe. Het is allemaal op de radio. 0800-1121. Dat is. We weer terug. Gaat u gewoon weer lekker naar de radio luisteren. Dan gaan we hier ook verder. Want er gebeurt natuurlijk nog meer in de wereld. En iemand die uh, uh, bijvoorbeeld voor ons even de social media in de gaten heeft gehouden. is Suzanne Patthuis. Suzanne, uh, goeienacht. Ja, goeienacht, Martijn. Wat is er um, allemaal uh, aan de hand in de wereld? Nou, er zijn inmiddels 15 slachtoffers binnengekomen bij het Brandwondencentrum. En uh, dat is niet best. Nee, dat is niet, uh, niet best. Nee. En, uh, ja, dat zijn allemaal. Uh, Hele heftige vuurwerkongelukken gebeurd en deze mensen worden daar nu voor behandeld. Uh, daarnaast zit Jacqueline Fenn uh, op dit moment verdoofd en verdwaasd op de bank. Want ze kan het eigenlijk niet geloven, want is het echt waar? Ze dat zet ze zelf stilte, op uh, Twitter. Want ze wordt stilte na 18 uur oorverdovend lawaai. Dus uh, dat is nogal wat. Ze is blij dat het afgelopen is. Dat, daar ga ik van uit. Ja, misschien dat ze nu eindelijk rustig of kan slapen. Of ze is doof geworden van alle knallen. Ja, dat zou eigenlijk wel direct de oplossing zijn voor alle problemen. Niet waar? Het nee, is een beetje lullig voor de rest van het jaar, maar uh, zeker. Ja, goed. Nou, daarnaast zijn er inmiddels 62.800 um, petities ingevuld voor wel vuurwerk. <gif> Waarentegen dus natuurlijk ook uh, een aantal klachten over het vuurwerk uh, worden binnengekomen. En deze klachten die passeren maar liefst de 75.000 alweer. Dus 75.000 mensen hebben vannacht geklaagd over het vuurwerk. Dat is nogal wat. Um, daarnaast... Het Ronnie, heeft getweet dat er op dit moment twee Bulgaren aan de deur staan... of ze voor 3 euro mijn vuurwerkrommel mogen opruimen. Okay. Nou ja, goed, zo kun je het dus mag, ook hè? geld verdienen. En daarnaast is het misschien ook nog wel leuk om te weten... onder de twitteraars onder ons, dat uh, ja, hashtag vuurwerk... nummer 10 trending topic is geweest in de afgelopen vijf uur in Nederland. Kijk. Kijk, dan weten we dat ook weer. Uh, uh, uh, Suzanne? Late, late, sorry, Suzanne Padthuis, dankjewel. Uh, uh, je ja. wel. Maar, maar ik vind het zo leuk, al die bellers deze nacht. Uh, anders zullen we er gewoon nog eentje op de gok proberen. Het, het, Eens even kijken het, wie er nu toestil, aan de lijn is. Ja. Uh, uh, Goedendag radio 1. Uh, met wie spreek ik? Goedendag met Loes Petersen. Dag, mevrouw Petersen. Um, uh, of mag ik Loes zeggen? Ja, je graag zo. Uh, perfect. Uh, uh, Loes, allereerst de allerbeste wensen van, uh, vanuit ja, Omroep van WNL En vanuit ons. Dank u wel. Dank je u belt, dus u heeft iets te vertellen. Ja, uh, ik uh, dacht er net het uh, volgende. Uh, er was een, een hele grote discussie of uh, het vuurwerk verboden zou moeten worden voor uh, particulier gebruik. En uh, ik wil mijn mening daarover geven. Dat mag. Er uh, is weer het nodige gebeurd, ook met, met mensen natuurlijk. Maar die weten gewoon in principe wat ze doen. Maar er zijn een paar mensen geweest die ook huisdieren zeg maar uh, een rotsje in hun uh, achterwerk hebben gedaan. Ja, ik heb en... het gehoord. Van schandalig, walgelijk. Dat bedoel ik, en daarom vind ik gewoon dat het vuurwerk gewoon helemaal verboden moet worden. Ik kan me daar zo kwaad om maken. Maar eh, dan ben je toch vooral kwaad om een man die verzint dat hij vuurwerk in, de, in het achterwerk van zo'n kat moet steken en aansteken. Dat, dat ja. kan toch ook. Het staat ook misschien wel een beetje los van mensen die ook gewoon lol hebben van vuurwerk. Die man die is gewoon gek in zijn hoofd. Ja, maar uh, die, die mensen krijgen daardoor de mogelijkheid om, om ja. dit te doen. Ja. En dus en zegt u was... helemaal afschaffen. Ook niet uh, dat, dat er professionals voor ons vermaakt. Ja, vermaak, professionals dat moe... uh, aan de rand van de stad gewoon uh, gezellig vuurwerk afsteken... waar de mensen naar mogen kijken, ben ik uh, ja. niet op tegen. Maar uh, de mensen krijgen gewoon de mogelijkheid om, om dit soort wanstaltige dingen te doen. Ook, ook trouwens naar mensen toe uh, vuurwerk gooien en dergelijke. hoor. Ik bedoel, het is niet alleen huisdieren... Maar een mens heeft dan nog reden om, uh, tenminste die kan redeneren van ik loop daar hard voor weg of ik blijf thuis. Ja. Maar zo'n arm beest die wordt uh, vastgepakt en ja. Uh, nou ja. Ik denk dat dit een heel duidelijk signaal is. Heeft u hier nou ook een mening over? Bel dan even met ons. 0800-1121. Uh, dat is 1121 Moet ik het wel goed zeggen. 0800-1121. Ja, sorry, er is ook al een glaasje uh, rabarberchampagne champagne ingegaan hier. Uh, daar kunt u uh, uh, uw mening, uw ni nieuwjaarswens of uw uh, avontuur kwijt. Uh, in ieder geval, mevrouw, uh, dank voor het uh, telefoontje. En uh, maak er uh, voor zometeen een uh, hele rustige nacht van. Ja. Wij stoppen voorlopig nog niet, hè? Ik uh, voel een brug aankomen. Hij is mooi. Hij is mooi. Fleetwood Mac. Zo'n stop van uh, Fleetwood Mac op Radio 1 en uh, uh, Martijn. We zaten zo voor de uitzending zo'n hele lijst te maken. En ik zit een beetje te ja. kijken. Er zitten echt zoveel platen die ik heel graag wil draaien. Alabama Shakes, hold on. Ja, Dit was er ook zo eentje. J.J. Ja. Kill Cocaine. Ja. Heb ik er wel zin in. Uh, nou, in, de, in die plaat dan. En de, uh, Loco en Elke Polko hebben we op ons lijstje staan. We hebben een aardig lijstje gemaakt. Ik heb eigenlijk zin in Skik ook. Ja, en we hebben uh, tot zes uur de tijd om uh, die te draaien. Maar uh, we staan natuurlijk ook open voor suggesties. 0800-1121, 0800-1121. Ook als je gewoon een vraag hebt of, uh, nou ja... ...iets uh, hebt gehoord in de uitzending waar je graag op wil reageren. Um, en um, volgens mij wordt het ook gedaan. Ja, uh, Lieshauer, Lischhauer. Uh, uh, uh, nacht allereerst. Ja, de beste wensen. Uh, ja, dank u ook, u wel. de beste wensen. Ja. Uh, uh, uh, uh, <racht> <racht> en uh, ja, laten we maar meteen de diepte ingaan... ...want het verhaal waar we het zojuist nog over hadden... ...het is u overkomen. Uh, nou, mijn buurman die kwam vanmiddag helemaal bleek uh, de straat oh. inlopen... En die was, die man is over de zeventig, en die zegt, ja, ik loop mijn hond uit te laten, komt er zo'n jongetje naar me toe, en die zegt, is uw hond bang voor vuurwerk? Toen zeg, Zegt hij, ja natuurlijk. En hij gooit zo expres voor de pootjes van die hond zo'n zo rotje neer. Nou, wat een... En dan rennen ze hard weg, en dan kan je ze niet meer pakken. Natuurlijk zeker niet als je nee, in de zeventig bent. Niet. En zo'n geschrokken hond natuurlijk, daar wil je daar eerst ja. voor zorgen. Wat een verschrikkelijk ik vind, verhaal. Ik vind het gewoon... Ja, ik vind... En wat, wat je ook op het nieuws hoorde vanmorgen... van wat ze met die kot hebben gedaan. Dan denk ik... Hoe ziek zijn we hier in ja, van, ja, ja, ja. ja en nee, dan, het is het, het vuur... Ja, maar dan zeggen ze dat vuurwerk moet verboden worden. Nee, die idioterie moet verboden worden. Ja, kijk, uiteindelijk iemand die iets zinnigs zegt... want we kunnen wel alles gaan verbieden natuurlijk... maar uiteindelijk ja. zijn we allemaal mensen, hebben we wensen... en blijkbaar aan de lucht te zien heeft iedereen nog steeds heel veel lol aan vuurwerk. Misschien ja. niet iedereen, maar de meeste mensen. Uh, uh, dus we moeten er anders mee omgaan. En dan zijn het vooral ja. uiteindelijk die schoffies in de buitenwijken... die gewoon geen maat weten te houden, toch? Nee, en daar, ik vind dat die jongetjes gewoon heel hard aangepakt moeten worden. Want het is echt schandalig, als je, als je en ik, ben, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben niet met dieren opgegroeid, ik ben hmm. helemaal geen dierenvriend, maar ik vind, als je zulke dingen bij dieren durft te doen, dan heb je echt een flinke straf verdiend. Ja, dan is er echt en iets goed, goed mis, inderdaad. Ja, ja ik, ik, ik, u bent natuurlijk geen wetenschapper, wij zijn dat ook niet, maar heeft u enig idee hoe het, hoe het komt, dat al die jongeren zo met het vuurwerk zo losgeslagen raken? Nou, misschien zijn ze dronken, of, of hebben ze een pilletje geslikt, of ik weet het niet, maar Volgens mij moet je toch wel heel hard nadenken: van er moet hier iets in de maatschappij. Ik heb sowieso, weet je, we helpen arme kindertjes in alle landen overal, maar waar is de steun voor onze eigen jeugd? Ik heb toch het idee. Ja, ik klink nu een beetje als een oud-dut, maar ik ben over de 50. Nee, dat, ja. dat, dat, maar, nee, maar u, u, u raakt volgens mij wel een punt hoor. Want het kan natuurlijk ja. niet zo zijn dat, dat wij onze kinderen opvoeden. met het idee dat je dit, dit soort dingen mag uithalen. Is het dan niet ja, maar ook heel bijvoorbeeld... veel mensen voeden helemaal niet meer op? Nee. En ook bijvoorbeeld als het met vuurwerk gaat, dat is nog behoorlijk gevaarlijk. Maar ik zie bij mij in de straat, um, vooral uh, ook gewoon die jongens uh, van uh, soms acht, negen jaar alleen over straat lopen met dat vuurwerk. Ja. Dat ik denk, ja. nou ja, er had misschien ook even een ouder bij in de buurt kunnen staan. Want ja, uh, ze raken zo een hand kwijt of een paar vingers. Nou ja, wat gebeurt dus ook. Ja. Er zijn dus ook kinderen die, die ogen en vingers en ik weet niet wat allemaal zijn, Maar dat zegt al iets over de ouders. Is dat, is dat, is dat, is dat zo, is het echt zo makkelijk? Het kan, kan natuurlijk ook groepsdruk zijn. Ja, maar hoe, hoe, hoeveel um, um, protest komt er nu dat er minder bijdrage is aan de kinderopvang? Want al onze kinderen zitten van ochtends acht tot avonds zes op de kinderopvang. En dan komen ze thuis en dan moeten ze snel gegeten en naar bed, want dan zijn papa en mama moe van het harde werk. Je, dat zie je toch overal om je heen gebeuren. Mm -hmm. Hoeveel mensen ja, ik maak me daar echt zorgen om. Is dat gewoon onze, onze prestatiemaatschappij? Is dat, uh, is dat het feit dat uh, papa en mama werken? Uh, uh, dat kinderen ook veel makkelijker ergens worden weggezet uh, als het geld ja. ervoor is? Heeft u wel eens in de tram gekeken hoeveel jongelui er nog opstaan voor oudere mensen? Mm, ja, ik moet zeggen, ik, ik reis zelf vaker met de bus en de trein. Maar uh, uh, het, ze moeten tegenwoordig zelf vragen, volgens mij. En dan krijg ik een klap voor je hoofd. Ja, ja. Ik denk dat we weer moeten naar de gewone waarden en normen en respect. Maar, voor elkaar. maar, maar, maar kijk, dat kunnen we zeggen uh, en daar kunnen we een mening over hebben. Maar dan is het vervolgens natuurlijk ook belangrijk, hoe gaan we dat doen? Dan wil ik wel meteen zaken doen. Als we zeggen uh, uh, er, er moet weer respect voor elkaar komen. Uh, dit soort ja. onzin moet afgelopen zijn. Hoe gaan we dat dan aanpakken? Ja, ik denk het enige is een goed voorbeeld geven. Maar dat is ook wel een probleem. Want kijk, um, half Nederland is gescheiden. Toen ik klein was in, in onze omgeving, de leeftijd van mijn ouders, is er niemand gescheiden. En tegenwoordig, laat zei er een mevrouw op de televisie: Mijn man vertelt geen leuke moppen meer, dus ik wil bij hem weg. En dan denk ik: ja. ja. Dat is wel heel makkelijk. Je, Moet, we moeten ons ook eens niet zo aanstellen, misschien, en, en, en wat meer nee. onze verantwoordelijkheid pakken. Ik heb een keer een bijscholing van iemand gehad en die zei: We leven in een weggezep maatschappij. Als het programma op tv je niet aanstaat, dan zap je naar de volgende kanaal. Maar dat doen kinderen, ook op school. Als de leraar zegt, we gaan het vandaag hebben over uh, Pietje Puk... en dan zegt hij, oh, dan het kind bevalt het niet... schakelt hij die leraar uit en dan gaat hij uh, aan zijn telefoon... of aan zijn spelletjes of weet ik veel wat zitten denken. Iedereen zept ja. weg wat ze niet bevalt en doet nergens meer moeite voor. Nee, en uiteindelijk gaan we er allemaal aan onderdoor. Dat denk ik wel. En dan zal er op een gegeven moment over tien of twintig jaar... wel een generatie komen die zegt van... hé, hey, wat onze ouders hebben gedaan... daar zijn we toch eigenlijk niet zo blij mee. Nee. Vaders waren nooit thuis, moeders waren altijd aan het werk. Wij gaan weer aandacht aan onze kinderen geven. En dan zal er wel weer een verandering komen. Maar Sosja, wat, wat vervelend eigenlijk, uh, los van de, de waardevolle discussie... om het op het nieuwe jaar toch met zo'n negatieve toon te beginnen. Nee, uh, hey, um, ik ben hartstikke positief. Nou, nou, ik heb la, een veel ellende in mijn leven meegemaakt... en ik sta heel positief in het leven. Maar ik, sta, ik maak me wel zorgen. Maar, maar dan, dan wil ik toch even bij dat positieve blijven. Als we kijken naar ja. 2014 en we kijken naar het leven van Sosja um, Ja. wat voor mooi zit er aan te komen? Nou, ik heb een boek geschreven En dat ben ik aan het promoten. En ik hoop daar binnenkort ergens in een leuk radio- of televisieprogramma te komen. <lacht> da, da, da, da, da, da, laten we, meteen, we dan meteen even zaken doen. Wat voor boek is het? Uh, ik heb borstkanker gehad. Mm. En um, ik weet wat een moeilijke fase er doorheen gaat. Want ik heb alle fases van het begin tot het einde meegemaakt. Tot en met de dubbelzijdige amputatie Ocht. en reconstructie toe. Ja. ja, het klinkt nu even snel, maar goed... Ja, nee, ja, ja soms, soms, het soms moet je vertellen. snel... Ja, duidelijk. <laughs> en ik wil de mensen die er allemaal nog doorheen moeten... een hart onder de riem steken van... het is een zware periode, maar ga er doorheen... want het leven wordt daarna weer goed. Want bent u je weer gezond? Weer terug. En ja, als je borsten eraf worden gehaald... Ja. dan kan je geen borstkanker meer krijgen. Nee, oké. Okay. Nee, ja, maar weet je, je in de periode dat je in de chemo... en de bestraling en alles zit... dan ben je moe en je hebt pijn ja. en je bent kaal... en hmm. je denkt, dit komt nooit meer goed... Maar het komt goed en ik was daarna op zoek toen ik ziek was van komt het goed en ja. dat kon ik nergens vinden. En dus ik heb een boek geschreven met tips en tricks en gedichten die de mensen aan hun kinderen kunnen voorlezen van hoe vertel je je kinderen als je kanker hebt. Ja. En ik ben het boek aan het promoten en ik ga langs bij inloophuizen en mijn boek ligt al bij Koningin Maxima en bij de burgemeester van Amstelveen. En dat geeft me heel veel energie en ieder, ieder persoon die ik daarmee kan steunen, dat uh, houdt mij weer op de been. Ja, nou in ieder geval een, een, een, een goed verhaal om te horen. En ik denk dat we daar ook uh, ooit misschien nog wel eens wat meer van willen horen. Alleen ja. uh, uh, uh, daarvoor is de tijd in zo'n nacht als deze, deze tekort. In ieder geval dank voor zowel de discussie over de buurman met de hond... en de jongen die het vuurwerk gooide... als mede ook uh, het, uh, het inspirerende verhaal over, uh, over het pad dat u heeft meegemaakt. Uh, uh, Sosja Lischauer, een van de mensen die op inbelden op 0800-1121... dat kunt u ook doen, dit soort verhalen hebben we... ...nodig in deze nacht. Dat helpt de rest van de luisteraars ook de nacht door. Ja, en het, het mag natuurlijk ook over heel wat anders gaan. Dat, dat is nou uh, het leuke. Volgens mij hebben we eruit de Ruiter aan de telefoon. nacht. goedenacht. Hi. Ik heb uh, begrepen, want je, volgens mij heb jij met z'n vieren oud en nieuw gevierd. Allereerst natuurlijk ja. een heel gelukkig nieuwjaar. De beste wensen. Hetzelfde. De allerbeste um, wensen. Ja, en uh, volgens mij hebben jullie gedaan wat heel veel mensen doen... ...namelijk een conferentie ja. kijken. Yes. En hoe was-ie? Ik heb niks gezien. Ja, wij, ik vond hem aardig. Maar, u, maar ik, ik heb uh, een kort voorgesprek gehoord. Maar dus onze vriend ook op bezoek. En is gewoon gigantisch in slaap gevallen. Oh. En ja, nou, ja, ik, ik, Was het die van Theo Maasen? Of, ja. of Theo dat echt leuk vindt, maar... Nou ja, hij moet iedereen wakker houden. Wij, wij vonden dat gewoon heel erg grappig. Ja, dat kan ik me voorstellen, maar was het echt zo slaapverwekkend? Was Theo Maasen niet, niet, niet goed genoeg om, om die vriend wakker te houden? Nee, duidelijk. Had, had, hij, een, had hij een drukke tijd gehad dan, of...? Want uh, hij druk. Iedereen heeft uh, druk. Om ja. deze tijd natuurlijk. Ja. Maar je moet een conferentie zo maken dat je wakker blijft. Ja. Want, want dat is toch eigenlijk het hele idee van een conferentie? We gaan precies door dat tot is. ongeveer twee minuten voor twaalf. En, dan, en ja. dan, dan, dan hebben we dat gehad. En tot die tijd lachen we even met z'n allen. Maar is dat dan ja. wel goed gelukt? Eh. Uh, nou, niet helemaal. Dus. Nee, ja, nee niet, niet voor iedereen, maar voor, voor jou, Ini? Uh, nee. Ook niet. Ook niet. Wie, wie is dan jouw lievelingscabaretier um, om dat te doen... als jij een nou, avond mocht inrichten? ik, ik vind Pieter Derks toch wel heel erg goed. Maar die heeft, heeft een conferentie gedaan. Die is op Radio op 1 uitgezonden. Radio? Ja. Op de Radio 1? Heeft u die ja, gehoord? Als je nee, als je tv Ach. kijkt, dan uh, luister je niet nee, naar de nee, radio. Dat is zo. Hij is terug ja. te luisteren, he, via Radio 1.nl. Ja, maar dat ga ik ook doen. Oh, leuk. Maar, maar die vind ik dus echt bijzonder. En die had ik ook heel graag op de tv gezien. Maar ja... Je hebt geen keus. Nee. Uh, uh, uh, Ianie, ik wil nog één ding ja. tegen je zeggen tot slot van dit ja. gesprek. Meestal vragen we uh, uh, onze inbellers om even hun radio zachter te doen... zodat het niet zo doorgaat. Oh, ja, nee, nee, maar TV. geen probleem, dat hebben we bij jou niet gevraagd. Maar het klinkt zo mooi bij jou, het is bijna alsof het zo bedoeld het was. Zo? Ja, Ja, ja lekker. We hebben hier ja. een audiokamer. Ja, kijk. Een audiokamer? Oh, dan nee, moet uh, uh, u nou, toch... Nou, nou, er zitten hier twee radionerds, <laughs> daar willen we alles van weten. Toch even nog snel, ja. Is het grappig. Maar weet je wat ik nou ook zo... Uh, daar wil ik even op ingaan. Ja, misschien is het heel vervelend. En het is ook niet... Alles het... mag. Ja, hè? Ja. ja, ik krijg nu gelijk standjes van mijn man. <laughs> maar uh, de vorige spreekster... Ja. Die haar boek pro... promoten hè? op is, hè? Ja? ja. Over borstkanker. Ja. Ik vind... Ik heb het zelf ook gehad. Ik vind hm. dit altijd zo verschrikkelijk storend. En wat is daar dan storend aan? Uh, als je zelf dus een ziekte hebt... en dat los je dus op... waarom in Gods hemelsnaam moet je daar dan weer een boek over schrijven... om andere mensen te helpen? Je, je, Oké, okay, ik begrijp best wel dat je mensen wilt helpen, maar... Waarom ik... Nou waarom... Ja, deze, oh. de, deze mevrouw zei... De, toen ik het zelf kreeg, heb ik gezocht. Maar was er helemaal niet zoiets te vinden. En toen dacht ik, ik wil niet dat mensen... Uh, ook gaan zoeken en dan ja. niks vinden. En, maar heeft u dat dan gemist? Had u behoefte misschien aan zo'n boek erover? Of in ieder geval ik, iets te lezen? Nee, of misschien absoluut. een film? Of, ja, of een documentaire? Steun? Sorry, ik ben een beetje, misschien een beetje een merkwaardig mens. Nee hoor. Ik, Mag. Ik, ja, nee. nee ik, ik bedoel... Ik, ik doe dat met mijn omgeving verwerken. Mm. En ik maak er ook geen drama van. Uh, dus ik ben misschien te nuchter. Maar dan denk ik... Mijn hemel, waarom moet daar nu ook weer een boek over geschreven worden? En dat komt weer bij De Wereld Draai Door. Of bij mm. Paul Man. Je kent het. Indy nou, Druiter, we moeten even afsluiten. Want we hebben ook nog okay. iemand die, die weer een liedje wil spelen. Maar uh, uh, uh, laat me één ding, één ding zeggen. Uh, in, in al uw nuchterheid en in alle dingen die u zegt... Uh, laat u vooral geen standjes geven door uw man. Want volgens mij hey. zegt u hele zinnige dingen... en moet u daar ook vooral mee doorgaan. En, uh, nou, dat zal ik ook zeker doen. Daar heeft u ook heel 2014 weer voor. Hartelijk dank. Dag. En natuurlijk ook een heel gelukkig nieuwjaar aan die man. Ja. Want, uh, eh... Hij is ook nog wakker. <laughs> Hij is ook nog wakker en dat vinden we alleen maar leuk. 0800-112E en er mag gebeld worden. En er mag natuurlijk ook vooral geluisterd worden. Naar maar zoals ik al muziek. zei, er is ook live muziek ja. in de studio van Radio 1. En daarvoor is uit het verre hoge noorden uit Groningen. Ik heb er altijd zelf een hekel aan als mensen dat zo zeggen <laughs> trouwens. Want ik kom zelf ook uit Groningen. Uh, zelf ook uit Groningen. Uh, uh, Maaike Eering gekomen. Uh, uh, Maaike, je speelt de hele dag liedjes voor ons. Ja. Uh, zojuist iets Engelstalig. Nu gaan we weer terug op uh, ja. Nederlandstalig. want dat, dat bevalt blijkbaar beter. Nee, ik vind het allebei leuk. Maar ik, uh, ik, wil, ik wil niet echt een keuze in maken. Ik, ben, uh, ik hou van meerdere dingen maken. En uh, dit liedje uh, kwam er gewoon uit in het Nederlands. Dus uh, ja, ja. Dus, daar kan je niet echt uh, zeg maar balen van tevoren. Het gebeurt je bijna. Ja, ja. ja. Ik en, was zwaar wanneer, gefrustreerd. Wanneer, wanneer kwam dit? Ja. komt dat er op die manier soms uit en soms niet. Waar was je gefrustreerd over? O over een... Uh, um, uh, vrouwen. Ja. Of omdat ze, nou ja, het was op dat moment één iemand en later weer, en toen schrijf ik verder, want die, die dan gewoon totaal geen aandacht had voor, uh, voordat ik met haar toen afspraak en deed het op haar telefoon zat, uh, dingen ze scrollen en toen uh, kwam dat eruit en later weer in een andere situatie en zo ontstond er een liedje genaamd Je Kijk Me Aan. Laten we hopen dat dat liedje een hoop duidelijk maakt. Uh, Meike Eering, uh, live op Radio 1. Je doet alsof ik niet besta, ja jij loopt mij zo voorbij Je kijkt me aan, maar je doet alsof ik er niet sta En ik weet, het wordt niks tussen jou en mij Niks tussen jou en mij Even op Radio 1. Mike, dank je wel voor nu. En ook zometeen, na vieren, is zij nog bij ons. Want ze trekt helemaal door tot zes uur. Net als wij deze nacht, Anne. Zeker. En het zeker. is een andere nacht dan andere nachten. En dat komt natuurlijk omdat het nieuwjaarsnacht is. En dat maakt dat we zoveel leuke mensen aan de telefoon krijgen. Maar ook echt zoveel leuke mensen. Laten we er gewoon weer eens eentje bij halen. nacht. Leni, volgens mij. Hallo, Leni. Ja, hallo. Goeienacht. Uh, gelukkig nieuwjaar. Ja, hetzelfde. Ja, hetzelfde. Of, oh. je vergeten. Ja, zegt, of zegt u altijd de beste wensen? Dat is altijd een keuze. Nou, het maakt me niet zo heel veel uit. <gif> Trouwens, het hele nieuwjaar maakt me niet veel uit. Echt niet? Ik bedoel, je rolt er gewoon in en het wordt weer een dag of alle anderen. Maar het is toch wel iets om bij stil te staan? Ik bedoel... Nou, dat weet ik. Een dat tijd om terug nee. te kijken, vooruit te kijken, ja, nieuwe plannen blik, te maken? Nee, nee, nee. <gif> Misschien wel wat op. Ja, sorry hoor, dat ben ik heel nuchterwet. Maar, maar, maar als, u, als, u, als u in het jaar één moment zou moeten uitkiezen. als uh, introspectief en retrospectief moment. dan zou toch 1 januari van het nieuwe jaar wel dat moment zijn, toch? Ja, misschien voor anderen wel, voor mij niet speciaal. Oké, okay, maar, maar als u dan toch even. even, even uh, omdat ja. ik het zo heel lief aan u vraag. Ja. Uh, uh, uh, uh, terugkijkt op de afgelopen 365 dagen. wat is u dan ja. het meeste ja. bijgebleven? Nou, dan is voor mij het meeste bijgebleven uh, dat we een paus Franciscus hebben. Dat is mij het meeste bijgebleven. In positieve of in negatieve zin? In positieve zin. Ja, dat horen we heel vaak de laatste tijd. Absoluut in positieve zin. Ik ben zelf uh, een katholiek en mm -hmm. geen, ook, geen pap, uh, ook geen papieren katholiek. Uh, ik bezoek de kerk heel regelmatig. En uh, uh, ja, die man spreekt me echt aan. Mm. Want... Absoluut. Want omdat ik het vermoeden heb dat we eindelijk eens een frisse wind door onze kerk krijgen. Ja, en, en misschien ook wel een beetje een, een, een vrije uh, denker die, en heel normaal gebleven is, wordt altijd gezegd, en ja, um, nou. veel vrijheden geeft, maar ook keihard kan zijn tegen de eigen katholieke kerk. Wat misschien ook wel een keer verfrissend werkt binnen dat ja, instituut. Dat denk ik toch. Dat denk ik toch. Um, want er was natuurlijk een heel groot stuk verval. Mensen liepen er weg bij de papieren ja. katholieken. Zoals u dat zegt, heeft u zelf ooit getwijfeld... dat u dacht, nou, bij deze nee, club nooit. wil ik niet meer horen. Nee, nooit. Ook niet door alle nee. schandalen nee. En, en, en het misbruik... en ja, je noemt alles maar op? Nee, nooit. Absoluut, nooit. Want? Ik bedoel, ten eerste, we zijn allemaal mensen. Ja. En ten tweede... Um, ja, het raakte mijn geloof niet... Dat is rotzast. Nee, maar je had wel kunnen denken ik blijf in God geloven, maar ik hoef niets meer met het instituut de Katholieke Kerk te hebben. Nee, absoluut niet. Waarom zou ik? Okay. Nee. Ja, ja. nee. Er zijn heel veel mensen die dat wel gedacht ja, hebben, ja, snapt ja, u dat? Ja. ja, dat begrijp ik ook wel. En er zijn ook wel heel veel mensen die na 50 jaar daar nog even geld uit denken te slepen. Hmm. Daar kan ik me echt boos over maken. Hmm. Dan denk ik als ze dan maar verder mee voor de dag gekomen. Maar niet nu je oud en versleten bent. Nee, dan hou je mond ook maar dicht. Dus als we kijken naar 2013... dan is in ieder geval een nieuwe paus... een uh, zeer hoopvol uh, teken ja. in dat jaar. Althans, uh, uh, het lijkt mij. Ja, maar ja. tegelijkertijd zegt u... ik heb niet zoveel met die jaarwisseling... ik vind die zo bijzonder, het is gewoon weer een nieuwe ja. dag... dan belt u ergens anders over. Ja, ik bel over dat ik ten eerste... het programma Casaluna heel erg ga missen. Wij ook. Hm. Als we ervoor terugkrijgen wat ik afgelopen nacht hoorde, nou, nou, nou. Nou, ik, ik kan u wel vertellen dat, dat dit een, een hoorspel was... en dat uh, nou, uh, nou, nou. onze collega's van de VPRO een cultuurprogramma gaan maken. Oh, god, was dat de VPRO? Ik had het kunnen denken. Nee, ja. nee, de vorige was AVRO. Ja, het is lastig hier op het oh, Mediapark, ja. soms weet ik het ook niet meer. Wij nou, zijn oh. WNL, en de, <laughs> en de rest vraag ik altijd even. Ja, ja, ja. En ik wou even zeggen... ik hoorde net het nieuws om drie uur... Mm. en toen dacht ik wat even in een Rotmaascafé. Ja, want wat. wat, wat, wat, wat nou ja, wat stoot, uh, daar Stuit moest het de de even, daar moest de M even uitdrukken. En daar was weer dit. En dan denk ik: jonge, jonge, jonge, jonge. Je wordt er toch kostmisselijk van. Krijgt de jeugd van huis uit niks meer mee? Of wat is het eigenlijk? Ja, wat, wat is, is dat het dan? Krijgt de jeugd van huis uit niks meer mee? Nou, het lijkt me toch niet. Zijn, zijn ouders te druk met zichzelf? Ik weet niet waar ze druk mee zijn. Mijn man die zegt wel eens kinderbijslag. <laughs> ik weet het niet. Dat is, ook wel, dat is ook wel heel cynisch, toch? Je ja, neemt geen kinderen om de kinderbijslag. Had u, had u ooit een kind genomen om de kinderbijslag? Ik heb geen kinderen. Maar stel u zou ze hebben genomen... dan zou dat toch niet de reden zijn geweest? Ik kan me nee. niet voorstellen... Ik hoor het, heel, ik hoor het vaker, maar ik kan me niet voorstellen... dat mensen om, om de, de kinderbijslag of toeslag... of hoe het tegenwoordig heet, kinderen nemen, toch? Nou, ik weet het niet. Maar als je dan zo gek bent op dat kroos... zorg je dan ook eens voor... En laat het niet aan de hele maatschappij over. Nee, we moeten wat duidelijker weer, duidelijke weer wat de kaders stellen en, uh, en elkaar er ook lijkt aan mij. halen. Ja. Lijkt mij. En ik bedoel, wat ik ook weer hoor, dat de hulpverlening weer zo... bekogeld uh, mm. <coughs> is met alles en nog wat. Dan denk ik, doe je dat ook als je eigen huis in de brand staat. Ja. Je, ga je dan nog gooien naar... Uh, maar als je dan, dan nog ik, ik kan nog als je nog ruzie hebt met iemand, ja, er kan wel eens ruzie ontstaan. Maar mensen die je proberen te helpen, het is zo zinloos. Ja. Uh, ik, ik vind het fijn dat u een, een lans gebroken hebt voor deze mensen. Want dit zijn namelijk ook nog de mensen die om uh, nou, een half minuut voor vier ook nog gewoon wakker zijn om iedereen die hulp nodig heeft, uh, die hulp te bieden. Ja. En uh, daarvoor zijn we ze denk ik met z'n allen dankbaar. Dankjewel uh, Leni dat je die lans wilde breken. En uh, handen af van onze hulpverleners, uh, wat mij betreft, uh, Anne. Maar volgens mij is dat iets wat heel veel mensen zeggen... wat gewoon maar eens moet gaan gebeuren. Voed uw kroost op. Ja. Uh, als u dronken bent, blijf gewoon uit de buurt van die zwaailichten... en van die mensen in uniformen en laat ze hun werk doen. Ook dat is een boodschap voor deze WNL-nacht op Radio 1. Zometeen na vier en meer. U kunt inbellen op 0800-1121.